D66, CDA en VVD zeggen dat ze lekker op schema zitten over het vormen van een nieuw kabinet. Ze hebben tot eind januari om tot een akkoord te komen. En in deze week voor de kerst wordt er ook nog hard gewerkt, zegt D66-leider Jetten. Uh, vandaag gaan we uh, weer lekker inhoudelijk doorpraten. Dat doen we ook morgen, deels in het weekend en maandag en dinsdag, zodat we voor de kerstdagen zoveel mogelijk hebben besproken. En rond kerst en oud en nieuw zijn er geen formatiegesprekken. In het nieuwe jaar gaan ze weer verder praten. De Nederlandse overheid heeft een afspraak gemaakt met een groot landbouwbedrijf. Daarbij zijn zo'n 8000 telers aangesloten. Die krijgen 73 miljoen euro van de overheid, zodat ze de komende jaren maatregelen kunnen nemen om veel minder CO2 uit te stoten. Inspecteurs hebben gisteren tientallen verwaarloosde honden weggehaald bij een fokker uit Gelderland. Het gaat om 29 tekkeltjes en zeven pups. Die zaten in kleine hokken vol met poep. Ze hadden ook geen schoon water om te drinken. En er komen toch geen woningen in de winkelstraten van Goes. De Zeeuwse gemeente was dat wel van plan, omdat er veel panden leeg stonden. Maar winkeliers zagen het niet zitten, zegt de wethouder. Ja, die stond eerst in het oorspronkelijke stuk aangemerkt... als dat je bijvoorbeeld ook op de begane grond een woning daar kon vestigen... Uh, en daarvan hebben de ondernemers aangegeven van uh, wij hebben nu best een leuk en levendig straatje. Uh, wij zouden het uh, nou ja, killing voor de sfeer vinden op het moment dat je daar woningen tussen gaat plaatsen. Dus dat hebben wij aangepast. In de binnenstad van Goest staan nog steeds wel heel veel panden leeg. 11%, procent, dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Het weer, wat motregen, vooral langs de kust. In het zuidoosten af en toe zon, elf graden. Vannacht gaat het overal regenen, blijft een graad of 10. Morgen begint in het oosten nat. Vanuit het westen worden het op steeds meer plekken zonnig. Bij max 11 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N231 Alfa aan de Rijn-Amstelveen in beide richtingen dicht tussen de N201 en de Amstelveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.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 Oh. Evo, get it baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me swishing like a dreadlock, she don't wrestle but I got it in a headlock. Never, never do, make a bedrock, mommy on fire. Red hot, bada bing, bada boom, Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler baby, but that you knew, and tonight is just me and you, the DJ guy's is falling in love again. Yes, take over the world. Just falling in love. Thank you, DJ. <laughs> hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!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 Zandvoort, ZFM. Do you love? You're